Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS om 3. Het personeelstekort in de horeca blijft ook de komende jaren nog groot. Dat verwacht de branchevereniging zijn, is dat niet het enige. Ondernemers houden ook steeds minder geld over. Het grootste probleem op dit moment in de horeca is dat de marges zo onder druk staan. De omzetten zijn goed, de terrassen zitten vol, het restaurant zit vol. Het is moeilijk om een tafel te reserveren. Maar wat niet zichtbaar is, is dat voor ondernemers de kosten zodanig stegen zijn... dat er gewoon minder overblijft. Veel ondernemers durven de prijs ook niet omhoog te gooien... uit angst klanten af te schrikken. De gaskraan in Groningen wordt weer even opengedraaid. Het heeft te maken met het koude weer in oktober werd het gasveld gesloten, maar de staatssecretaris zei er toen al bij dat dat niet helemaal definitief zou zijn. Omdat het s'nachts kouder wordt dan min 6,5, wordt de waakfam op twee plekken weer aangezet. Op die manier houden ze de systemen draaiende en kan er snel weer gas worden gewonnen... om te voorkomen dat mensen thuis in de kou komen te zitten. En vanaf vandaag krijgen Franse kinderen een nieuw vak op de basisschool. Empathieles. Naar schatting worden er 700.000 kinderen gepest in Frankrijk. En dat aantal moet door de lessen omlaag gaan, vertelt correspondent Frank Renaud. Docenten leren de kinderen dan hoe emoties werken. Hoe je doet als je boos bent bijvoorbeeld. En ook hoe je daarmee om moet gaan. En er wordt ze ook geleerd om begrip te hebben van andere kinderen en hun emoties. De Franse minister van Onderwijs die zei... We gaan kinderen leren om andere kinderen te respecteren. Om verschillen tussen kinderen ook te accepteren. En om conflicten tussen kinderen te zussen. Het idee van de empathielessen komt uit Denemarken. Daar worden ze al 20 20 jaar gegeven. Heb ik nog het weer. Dat is bibberen geblazen met temperaturen rond het vriespunt En zo'n koude winter erbij waardoor het nog frisser aanvoelt. Vanmiddag komt de zon er wel bij. En komende nacht ja, dan kan het weer flink gaan vriezen. Met min 4 graden in Friesland. En min 8 in de Achterhoek. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen weer doorrijden. Op de N207, daar sta je nog wel ruim een half uur in de file van Alphen aan de Rijn naar Hillegom voor de Leimuiderbrug. Het komt door een technische storing. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen heb je vijf minuten tijd verlies voor knooppunt Holendrecht door een pechgeval. Je hebt ook nog vijf minuten oponthoud op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor knooppunt Amstel. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Sonsports. Welcome to the best show on the radio.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 I'll find my home You say the only cure is To fall in love with that I see you getting mad I could lose my head My love is a sin that never wins Woke up in the promised land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 Hoe kunnen we dan zeg al maar, een vierde keer een uitzending hebben gehad van top 54? Ja, in drie jaar heb je toch een vierde keer. Oh ja, zo ja. werkt ja. dat natuurlijk. Ja, nou. <laughs> ja. En rekenen op het basisonderwijs, wat bij mij niet helemaal uh, zeg, uh, goed aangekomen om het zo maar te zeggen. Uh, volgend jaar, of dit jaar eigenlijk, uh, Rainbow Radio top ja. 55. Yes. Ja, gaan ja. Ja. we dat doen. Heel hè? goed.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 Teniet kan doen ten opzichte van wat er al was, wat al niet enorm ja. veel was ja. binnen, binnen Italië. Ja. Maar uh, dat wel, en, en nou, zo'n regering kan er dus zorgen dat, uh, dat het teruggedraaid wordt. Zeg. Ja. Dus, en dat is wel heel heftig, buiten het feit dat je verwacht dat er juist vooruit gaan.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 Dus heel veel vooruit hebben gedaan. En ja. in Italië hebben ze vooral heel veel stilgezeten. Ja, ja. het bestaat nu uh, bijna een jaar, hè, geloof ik. Uh, ja, uh, de, Wallonie, de aanpassing ja. van, het, uh, van, nee, van, de, oh. van de Nederlandse grondwet uh, Ja, van Artikel, ja, uh, ja, 1 ja. inderdaad. Ja, ja. ja Want dit, wat je zegt, Jelmer, het, zelfs het hoge rechtshof in Italië... Ja. Uh, uh, heeft dus eigenlijk geen poot op te staan. Nee, dus, want ze nee, zijn dat, in principe ook ik, tegen het terugdraaien van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 Eh, uh, vedete, i buolni. Loro non sanno di che <much> parlo.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 Sguardo in alto, tipo scalatori Quindi scusa mamma se sto sempre fuori Ma sono fuori di te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 Voor die Moon mm -hmm.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 En met, oh wacht even. De, de, de microfoon. Ja, sorry. De, de microfoon kwam even van boven. Maar, uh, Anja is altijd handig nog, als ik ja. wat zeg dat ja. ik dat in de microfoon. Ja, had. ja, dat lijkt me handig. Als ik wil dat iemand dat hoort.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 Uh, gaan we dan nu naar dat nummer luisteren? En we gaan, we daarnaar, dat luisteren. We gaan uh, ja, naar uh, Joost Klein met ja. Droom Groot. Uh, Hij staat al klaar. Vorig jaar uitgebracht, 2023. De van His name is small, but his dreams are big. De naam is klein, maar zijn droom is groot. Hij kreeg er niet van voor de het was code. Klein, we dromen groot Zoveel mensen verloren, ben een verloren zoon Maar op een dag gaan we dood En dat is dood gewoon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 daar gaat het vooral bij hem op. Ja, dat is dat wel interessant songfest. om de teksten erbij te nemen. En dan... Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, ja. Dan krijg je wat... Uh, wat ja, dan wordt het een ander heel beeld. helder. zeg maar, wat, dan krijg je een ander beeld. krijg je een in ander beeld ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus we gaan ja, het want. natuurlijk volgen. Want uh, in mei hebben we traditioneel altijd de aandacht ja. voor uh, het, het, het Songfestival. En we zijn heel bekend, uh, benieuwd natuurlijk, naar wat zijn nummer ja. wordt. Want, ja, uh, absoluut. Nou ja, je hebt in, bij het Songfest natuurlijk wel vaker zo'n poppenkast als dit nummer misschien...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 En hij had zijn eerste uh, toespraak uh, na zijn uh, verkiezing... dus uh, uh, in midden in een wijk in Istanbul. En hij uh, riep uh, naar de menige, dus die voor, uh, voor hem daar was natuurlijk... Uh, is de oppositie pro-LHBTI? Nou, dan werd er gezegd... ja, uh, laten we de LHBTI infiltreren in onze partij. Nee, roept de menigte. Voor ons is de familie heilig. Dus, um, nou ja, lang verhaal. De gemeenschap, LHBTI-gemeenschap uh, wordt uh, behoorlijk onderdrukt uh, in Turkije op dit moment. Uh, ze worden gezien als gif dat geïnjecteerd wordt in de familie. En uh, een, een, uh, sterke, uh, familie, uh, een, een sterke familie maakt uh, ja, een sterke natie voor hun. En uh, dus alle, alle LHBT-rechten staan eigenlijk ontzettend onder druk... sinds hij aan de macht is. En uh, ja, wie de straat op gaat en, uh, en met, uh, met uh, hand in hand loopt... Uh, krijgt uh, geheid met politiegeweld te maken en dat soort zaken. Dus het, is, uh, het gaat heel slecht daar... Uh.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 80 of dergelijke ja, ja, hele grote, gaat, uh, van ja, de wereld ja, gaat inderdaad Ja, uh, ja ook steunen. Rusland, maar goed uh, er staat bijna al vast hè, Ja, dat we, het, uh, zullen we wedden?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 gezelschapsdieren. Nou, Ook dit is weer kerk, geluid. Ja, ja. Ik geloof niet. Ik geloof. Ik ben er echt ontzettend van overtuigd dat met name lhbtiq plus koppels kinderen zeer bewust veel bewuster dan hetero. Kan nooit gebeuren per ongeluk, hè? Echt niet dat <laughs> op gezelschapsdieren. Nee, precies. Ja. Het is toch gewoon absoluut ja. inderdaad. Dus uh, nou ja, goed. In ja. ieder geval uh, de overheid uh, die houdt voet bij stuk.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 Tot slot nog als aanrader daarvoor. Ja, hier te lezen. En dan zijn we eigenlijk door de actualiteit heen. Volgende maand meer. We gaan nu luisteren naar een nummer van Tatoo, of T-A-T-U, om het zo maar te zeggen. Dat zijn die twee meisjes die in Rusland zouden deelnemen voor het Urovisie Older Olderfinksie Set, een bekend nummer. Uh, maar ja, door Rusland teruggetrokken omdat zij waarschijnlijk misschien wel meer dan vriendinnetjes ja. zouden zijn. Nou. Hier komen ze. All the things she said. They say it's my fault but I want it so much. Wanna fly away for the sun and the rain coming over my face. wash your all the shame? When it's up.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 Charge the people a dollar and a half just to see em Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone The pity fairy put up a parking lot Hey farmer, farmer, put away the DDT now Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees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 That you don't know what you've got till it's gone. They paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. paradise, put up a parking lot.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 Ja, even snel ja, toch? toch? Ja, toch snel. nog even snel, snel. snel? Ja, nou ja, ik, uh, ik zie hier staan dat Roy Dongen, persoon van het jaarverkiezing... Uh, nee, ja, dat, nee, dat, hij, is, hij is kandidaat, hij of is kandidaat, hij is genomineerd, dat En er moet nog op gestemd en worden. En staat daarom op de agenda. Ja precies, ja, precies, hij is genomineerd. <laughs> er, kan, er kan nog steeds gestemd worden via het Haarland-Vrachtblad, Haarland of Dagblad, is de stemming ja. inmiddels... Ja. Uh, ja. Tot 14 dus, uh, januari. Ja, er zijn natuurlijk ook andere kandidaten waar je op kunt stemmen. Maar uiteraard gaat zeg maar onze, uh, onze Roy, onze, onze Roy uh, ja. presenteren wij hier natuurlijk toch als persoon ja. van het uh, van dit jaar voor uh, Kennenberland. Het ja, zelf. vind ik wel. Ja. Als, als LHBTI-community allemaal stemmen op Roy. Ja, mooi, mooie interview ook met hem uh, in, de, ja. in de kerst in de Zeker, ja. zeker. Nou ja, agenda. voor de rest uh, uh, willen we je even wijzen op uh, uh, de agenda van CUC COC uh, waar wij ook altijd iedere eerste maand van de maand. Alleen dit keer dan eventjes ja, naar ja, verwijld. Stonden we op 1 januari. Maar vanaf februari is dat weer helemaal. Uh, hoe heet het? Uh, uh, weer traditie Ja, En niet te vergeten natuurlijk. Uh, uh, de regenboogborrel in Zandvoort. Oh ja, laatste donderdag. De laatste donderdag van de maand. Ja. Dus komende is weer 25 volgens mij. 25 januari. Ja. Als ik het goed heb.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 To be. To be alive. To be alive. Oh. Patrick, jij ook het bedankt, Ronald. <laughs> Dankjewel. be <laughs> alive.